5 uur. met het NWS-journaal. De bonden zijn het eens geworden over vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs. Vanaf 2021 is daar jaarlijks 430 miljoen euro voor beschikbaar. Maar wel op voorwaarde dat het geld echt in de klas terecht komt. In het verleden ging extra geld soms naar andere zaken. En dat wil minister Slop voorkomen. Over de salarissen is nog geen akkoord bereikt.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 Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. Zondag vallen er winterse buien. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is de meeste verdraging bij Amsterdam. Onder andere door een ongeluk op de A9. Maar nu zijn er ook op de A10 wat problemen. Verder staat er een auto met pech op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag bij knoopend Burgerveen. Het veroorzaakt twee kilometer file en ongeveer tien minuten oponthoud. Op de A5 hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Twintig minuten verdraging. Ook twintig minuten tijdverlies heb je op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. Op de A10 staat het vast in beide richtingen. Bij knooppunt Amstel 7 kilometer door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam is de vertraging 40 minuten. Daar staat ook een auto met pech en daardoor zijn er daar zelfs twee rijstroken dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Ridderkerk een kwartier vertraging. Dus de nasleep van een ongeluk. 40 minuten oponthoud is er op de M202 van Amsterdam naar Eijmuiden voor de aansluiting met de A22. En ook op de M208 van Sassenheim naar Velzen is het daardoor extra druk voor de aansluiting met de A22. Ongeveer drie kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Au. Goedenavond. Nee, goedemiddag, luisteraars. Balspeler. Ja, het is, ik, mag geen, ik mag niet meer ronddraaien hier, want dan ja, wordt het roer. Dat voor mij wel. Nee, maar dan wordt hij kwaad en dat wil ik ja, zeker tuut. niet. Nee, nee. Een hele goede middag. Ja, we hebben een, een druk programma hebben we weer voor de boeg. En uh, wat is dat dan? We krijgen de instrumentaal van de, af van de vrijdag. En dat is lekker, dat is mijn tip. En dat is dezelfde waar, de, waar we. Dezelfde die nu draait. Niet dezelfde, maar dezelfde componist of dezelfde uitvoering. Of hoe je het ook Hè, hè. Moeilijk, hè? Nou, half zes, de column van Marco. En om kwart voor zes de filmmuziek van de week. En dan om kwart over zes hebben we de recept van de dag. En het winnenstampotje. En dan hebben we het weer voor het komend weekend om half. Ja, en dan hebben we een nieuw, een nieuw programma onderdeel. Een verzoekplaat van de week is vervallen. En het wordt het bezopen nummertje. En dat mag jij even toelichten straks. Ja, dat ga ik straks allemaal uitleggen. Ja, hartstikke goed. En dat is een hele leuke, vind ik altijd. <laughs> <laughs> maar goed. goed, het is een, een vol programma, dus we gaan gauw beginnen. En de eerste heb ik uitgezocht. Waar ga je mee beginnen? Ja, met, met een hele lekkere. Oh. En dat is, een afkorting is CCR. CCR. Clidens Clearwater Revival. Ah. Daar begin ik mee. Ik denk, we beginnen maar goed. Wakker worden, Zandvoort. Zo beginnen we. waar je allemaal lief terug naar mij. Ja. ja. ja. Maar wij zijn best lief hoor. Jawel. Van, oh, tijd, van tijd tot tijd. Dit was dus de oude lullenplaat. <laughs> ja dankjewel hoor. <laughs> nou we zijn er weer. Dus ja. voor de jonkies. Dit was uh, CCR. Creedence Clearwater Revival. Ja. Met ja. de Bad Moon Arising. Ja. En nou, misschien zitten de mensen weer klaar met een wijntje. In een lekkere luie stoel. En uh, dan gaan we gewoon weer een lekker twee uurtjes maken, toch? Ja, waar ze dan ook zitten. Ja, Misschien wel in de trein of... Ja, nou. dat kan ook. Dat weet je niet, ja, hè? Je <laughs> Misschien lopen ze wel buiten. Dat, nou, dat lijkt me nu een beetje moeilijk. Nou, Waarom het, is het moeilijk om buiten te lopen, Nou, het sneeuwt. Nou, dan kan en, maar, je maar, gewoon dat, buiten lopen, ja. Hoor, Hans. Ja, het kan wel buiten Je gaat niet smelten of... Uh, nee? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, het is wel nou. koud, maar... Krijgen we nu een nieuwe? <laughs> Je zit op het scherm. Nou, ik, ik bedoel een nieuwe plaat van ah. een nieuwe Nee, hè? nee, nee. nee hij bestaat al een paar sorry. Ja, maar dat is een krullenbol, toch? Ja, je loert. Ja, nee, ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> <laughs> I ain't go. my big fat ass got All them boys cook. Huh. from dollar and popping rubber band. Bruno <clears throat> to me while I do my money dance. Like on the ground like hey. Hit the low There's a reason why they watch all night long Van Bruno Mars scoort lekker op het ogenblik in de hitlijst overal. Is ja, veel, hè? Ja, oh, ja, ja, maar ja Bruno Mars... Ja. Ik, ik heb hem gezien in, uh, in, in de uitreiking van die, van die prijzen. Nou, ik vind het... Een uitreiking schrijf. van die, die prijzen. prijzen? Ja, van... Welke? Uh, die, ja Die bronzen beeldjes. Award, uh, zo'n award. Award. Er zijn award, award. Award. Award. Ja, die... Uh, <laughs> Um, Het is leuk als je op de webcam mee zou kunnen kijken. Ja. Nu, want hij trekt bekken erbij. Dat is wel ja, heel grappig. Hoor. Yeah, ja, worry, worry. Die, yeah. sommige, sommige dingen denk ik, zou ik niet aanraden. <laughs> maar, uh, we gaan er nog eentje doen voordat hij zijn instrumentaaltje mag doen. Oh ja, dat is zo. Ja. Dan, uh, oh, deze, ja. deze omdat ik gisteren de, de, de, niet helemaal kon draaien. Oh. uh ja. oh. Oh oh. Dus repeat. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. en dat ben ik. <laughs> ja, <laughs> nou, dat was een verrassing, ja, hè? Goed, vertel, hè. vertel, hè. vertel ja. mij wat. Hey, um, je hebt wat leuks uitgezocht. Ja, vertel ik vind, wel, vind wel. ik wel. Het is een, uh, een album die werd uitgebracht in 1973, dus het is toch wel vrij oud. En het is, uh, de, ja, het heet, in Nederlands in heet het buisklokken in Nederland. Uh. Wil ik weten wat ja. het is? Klokkenspel. Klokkenspel. Daar ja. staat buisklokken. Aha, okay. En het is het eerste album van de Britse muzikant Mike Oldfield. Hij heeft het zelf geschreven. En, hij, en de meeste instrumenten bespeelt hij ook zelf. Toen Oldfield het album uitwerkte... ging hij ermee eh, naar meerdere platenlabels. Maar het werd er steeds afgewezen. Veelal omdat de labels vonden... dat de muziek niet goed in de markt zou liggen. Het album bevat namelijk geen lyrics of losse nummers... En het hele eerste kant van de LP bevat geen drums. Daarom wilden ze het niet. En Tumblr's Belt kwam toch eind in 1973 uit. toen Mike Oldfield pas twintig was. Het album verkocht twee miljoen exemplaren. Dus diegenen die hem afgewezen hebben, zullen wel behoorlijk veel spijt hebben. Twee <laughs> miljoen exemplaren op de Britse thuismarkt. en 15 tot 17 miljoen exemplaren wereldwijd. Dus dat moet je nagaan. Ja, het werd een ja. gouden plaat in Amerika. En het werd bekroond met een Grammy Award voor de beste instrumentale compositie in 1974. Kijk, zo begint hij. Prachtig, hè. Is hij mooi? Heb je het nou over het nummer of over mij? <laughs> Zou je wel willen, hè? <laughs> ja, het is niet, onge niet ongebruikelijk hoor dat dat gezegd wordt. Schuif het knopje maar dicht. Goed zo. beest niet helemaal grijs opgerooid. Ja, geweldig. Hè? Ja. ja, prachtig hè, dit hè. Het verveelt ook niet. Op een of andere manier. Nee. Het is continu. Het is ook heel stiekem af hè. Ja. Ja, ja dus er zitten twee loopjes ja, en in. Ik ben er en die lijken helemaal... heel erg op elkaar hè. Ja. ja. Ik ben het niet helemaal eens dat er geen, geen lyrics op staan. Er staat ergens, volgens mij, uh, halverwege de tweede kant, ja. er staat wel degelijk een soort van tekst. We ja, ja, ja, ja. hadden het over de eerste kant, toch? Dat ja, ja, volgens er mij was helemaal geen de... tekst op slot. Ja, spul... nou, het album dat afgewezen is. Ergens halverwege staat er... Scammerwachtdag! <laughs> ja, ik, ik vind de, die, de, de, de, die muziek met die... hij trekt smoelen als hij iets gek zegt. Daar ben jij niet de enige in. Nee, dat Ik is zit een... van gewoon in een gekke bekken show of zo. Ja, dat dat leuk, is he? wel, nou, ja. dat is weer Dat is een soort muppetje. Zeg, Zullen we nog even wat serieus doen? Ja, doe jij maar. Um, de politie in Noord-Holland heeft de afgelopen dagen in totaal negen hennepkwekerijen opgedoekt. Agenten rolden in onder andere Haarlem, jawel, ook Zandvoort, lijnden en Amuiden illegale kwekerijen op. Dat heeft de politie gemeld. Ze dus laten weten dat bij het oprollen van de plantages gretig gebruik is gemaakt van de tips van burgers. Zo werd onder meer een kwekerij in het bedrijfsband in Leinde en in een Haarlemse woning aangetroffen. In totaal heeft de politie meer dan 2800 wietplanten gevonden en die zijn in beslag genomen. Bij een aantal kwekerijen loopt nog een onderzoek. En een paar maanden geleden moest een kweker uit de gemeente Velsen nog 40.000 euro terugbetalen aan de staat. Waar moeten we nou onze wiet halen? Ja, nou, Waar moeten we die nou weer halen? Nou, lekker is dat. Ja, er is nog zat in omloop. Oh, ja, dat denk <laughs> ik nou, weet je wat ik me oprecht afvraag? Nou, Wiet in een bedrijfspand, wiet in een woning. Maar als het een wietplantage is, dan is het toch ook een bedrijfspand? Dan nou, wordt een woning ineens een bedrijfspand. Nou, dat zal ik je vertellen. Nou, ja, neus... Ga jij me eens dat vertellen? Nou, wij, dan wij... draai ik een plaat. <laughs> Tevanie. Een leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. ZFM. Wel, wel, wel. wel, wel. Zfm.nl. Ja. <laughs> ik ja, of jij. Ja, wat jij wil. Oh, wat ik dat wil. Doe je toch meestal om en om. Ah, we gaan niet zeggen van wat hij wil, want dan gaan er heel rare dingen gebeuren. Nee, dat nee, valt wel mee. Niet iedereen is op bijland als jij. Nee, dat oh. is zo. Maar de, de, de, en dat is nou een feestje voor jullie. De Jumbo Race Dagen komen er weer aan met de ja, Pinksteren. Ja, dat ja, ja, staat ja. al in mijn agenda. Ja, dat dacht ik hè. De Jumbo Supermarkten organiseren in samenwerking met Circuit Zandvoort, Red Bull Nederland en Verstappen Management. voor de derde keer op rij de Jumbo Race Dagen Drive bij Max Verstappen. Op zondag 20 en maandag 21 mei, de Pinksteren, hebben, kunnen alle fans van Max Verstappen. de Formule 1-coureur weer van dichtbij in actie zien op het op het Zandvoortse Duinencircuit. De grote race-evenement van Nederland... belooft voor de liefhebbers weer het, het dagje uit van het jaar te worden. De organisatie zorgt tijdens de Pinksterweekend... voor meer spektakel en een nog grotere Formule 1-beleving. Daarnaast is er weer een indrukwekkend raceprogramma, is er weer meer entertainment voor het hele familie. Frits van Eert, algemeen directeur van Jumbo... We zijn ontzettend trots dat we ook dit jaar... onze klanten weer een fantastisch evenement met hun grote sportheld kunnen bieden... en onze passie voor racen met hun kunnen delen. We gaan dit jaar een nog groter feest van maken... dan de afgelopen edities. Net als de eerste edities van de Jumbo-racewagen... kunnen klanten van Jumbo in de weken voorafgaand aan het evenement... gratis duinkaarten bemachtigen bij aanschaf van een productie bij de supermarkt. Ja, het is reclame, maar het is ook natuurlijk wel een leuk evenement. Op een later moment worden weer de, wordt weer mee de, meer details over het programma van de Jumbo-race dagen bekendgemaakt. Nou, dus jullie kunnen dat uh, weer in jullie agenda zetten. Heel zand voortzetten, denk ik wel, in de agenda. Zondag 20 en maandag 21 mei. Leuk nou, hoor. Ja. Ja, kijken uit. Ja, dat, ik weet dat jullie er heel erg liefhebbers van zijn. Ja. Nou, oh, dat klopt wel. Ja. Ja. Is het dan ook druk richting Zandvoort eigenlijk? Overvaldig? Ja, enorm. Ja. Ja. Sommigen die staan echt een paar uur in de file. Ja. Jeetje. En uh, dan moet ik wel zeggen... dan wordt er steeds meer reclame gemaakt... over het feit dat ze met de trein kunnen. omdat ja. dat dat op loopafstand ja. is. Dus um, <coughs> dan komt er vanuit Haarlem zo'n enorm sardineblikje aan. <laughs> en dat rukken ze dan open. En dan komt er echt zo'n hele golf ja. van mensenstroom uh, op gang. En, en is, het er, is het dan in het dorp zelf ook druk? Um, of is het alleen maar op circuitdruk? circuit druk? Nou, het is vooral op het circuit druk. Ja? Ik ja. vind het wel jammer dat het uh, niet meer het dorp ingedrukt wordt. Al wel, ik moet zeggen, de ondernemers doen er steeds meer aan. Ik ja. bedoel, ja. als je kijkt uh, bijvoorbeeld bij uh, een van de, uh, de uh, etablissementen in het dorp Rabbel. Ja. Die heeft echt een racewagen daar staan. Ja. Um, heel veel winkels uh, überhaupt, hebben allemaal van die... Uh, Finish vlaggen hangen. Ja. En ja, ja, ja, dus ja. ze doen wel enorm mee. Ja. Hè? Dus het wordt wel steeds meer. Dus ik hoop dat daar ook wat meer reclame. Ja, het is, is wel over nodig, wel nodig. Dat vind ik wel. Ja, dat vind, ik, wel, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. ja. En de kolle van de Week van Marco Termes. Door Toet Kraijerstein. Ursing. Oh, dat geeft niet hoor, <laughs> ik heb hem gewoon hier. Um, gelukkig wij. Niet alle dochters gaan op hun moeder lijken. Sorry? Dat geeft niet, schat. Ga gewoon door. Zucht. Als je die mannen ook met knopjes laat spelen, dat is echt zo Ja, dan kom, meestal komen er de kinderen van, hè? Ja. Yeah. <coughs> nou, als je het bij die knopjes bleef, niet, hoor schat. Oh, sorry. Maar goed. Um, uh, tot zover de voorlichting. Gelukkig wij. Ik ga gewoon nieuw beginnen. Niet alle dochters gaan op hun moeders lijken. Sommige worden erger. Met het oog op het schrijven van dit stukje heb ik er een slordige vijftig jaar aan besteed... hoe vrouwen op diverse continenten zich in mijn directe omgeving gedragen... Hoewel ik tegenwoordig, volgens de heersende mores, mijn charm-offensief dient te richten op dames die blij moeten zijn dat ze hun eigen tanden en de meeste van hun organen en ledematen nog bezitten, spreidt mijn erotisch spectrum voor dames zich ruwweg uit van sappige, soepele eerstejaarsstudentes tot een frivole, verbazingwekkend fitte powervrouwen van ergens in de veertig. Wat u daarvan vindt, is mij om het even. Ik wil u best voorliegen om het contact tussen u en mij gemakkelijk te laten verlopen... maar dat jokken laat ik liever aan uw levensgezel over. Als uw partner naar een Victoria's Secret lingerie show kijkt... denkt hij of zij ondertussen echt niet hoe onweerstaanbaar uitdagend u er nog uitziet... om op uw rubbere actionpantoffels en in uw met klinknagels en draadstaal versterkte step in... Uitzonderlijke exemplaren daar gelaten. Niets menselijks is ons vreemd. Voortdurend en overal word ik overspoeld... met beelden van prachtige, lachende, hupsende... vaak schaars geklede jonge meiden in reclames, films... en hete muziekclips, maar ik mag er vervolgens niet aan zitten. Ik geloof niet in de hel, hoewel ik getrouwd ben geweest... maar wanneer ik als prins der duisternis er één zou mogen creëren, dan is dit een aardige. Ik omring u met de heerlijkste zaken van uw diepste passie... maar u mag het niet aanraken of ervan genieten. Dat heet een kwelling. Nu is niet alles seks, lust en eros. Ik ben regelmatig oprecht geïnteresseerd in personen en hun denkwereld. Ongeacht leeftijd, geslacht en omgeving waar we elkaar in ontmoeten. Zie het maar als een archaïs reliquie uit tijden dat mensen nog converseerden, ook al kenden ze elkaar niet. Het Foam Fotomuseum André Kertesch uh, tentoonstelling. Op kunstgebied sta ik mijn mannetje. Een jonge dame komt naast me staan. Een foto van een onderwaterswemmer. Dit doet me denken aan een schilderij van David Hockney, zeg ik. Oordopje van een mobiel gaat uit de gehoorgang. Wat? De foto, net David Hockney uit zijn Pool-serie. Ze kijkt me aan. Sorry, ik ben niet in je geïnteresseerd. Vervolgens loopt ze door. Is er nog hoop voor de mensheid? Aldus, Marco Termes. Ik moest heel hard denken aan dat liedje van... Dan mag je alleen maar <middelen> naar <kijken>. Ja, precies. <middelen> hey, muziek over. David Guetta. En uh, Kelly Rowland, die schijnt ook nooit gedaan te hebben op dat uh, singeltje. Het valt trouwens wel op, hè, dat mensen komen hier binnen en ze gaan meteen weer weg, ook. Oh. Ja. ja, ja. Ziet... Um, um, heb ik een verkeerde deel op, ofzo? Ik denk het, ja. Ze ja, nee, ja, ja. zien mij, ja. mij zitten, denk ik. Ja. Ah, ja, je zit ook zo... <laughs> ik zou je, je, van helpen, ik zou je nee. vanzelf nou, helpen, <laughs> Ik denk, ik hou het een keer bij mezelf. Ja, ja. Nee, Misschien hoor. moet je een doekje voor je mond... Nee joh, geen nee. Nee joh. Ik nee heb joh. toch zo'n zo zo zwart hebschal. ding. Je hebt zo'n pepermuntje in de mond. Volgende. Ik heb um, um, suikervrije ademinnetjes. Kijk, ik denk... Oudewetse ja. meuk. Nou, als je alleen maar één ademt, dan kom je in een probleem. <laughs> zeg, uh, mopje? Hey. mopje? Mopje? Wat mopje? is er? Mopje. Riepje, Mopje? Schattetje? Ja, lief. <laughs> um, een uh, heel vervelend pubertje. Die uh, gaat de militaire dienst in. En hij gaat bij de parachutisten. Ja. Hans die zit al met zijn ja. handen in zijn haren. Dat kan niet. Ja, dat is, nou. Ja. nou. Bij de parachutisten. Parachutiste. Dus uh, uh, pa blij dat hij opgezooid moet dit is. Maar die is ook best wel een beetje trots. Stiekem. Ja. ja zo stiekem de, met de, trots. Ja zo stiekem. Mm -hmm. Dus na twee weken uh, belt uh, zo'n lief belt pa op. Hij zegt nou het was zover. We hebben gesprongen. We zijn vier kilometer hoog geweest. En we hebben gesprongen. Oh, dat is, dat is mooi zeg. Uh, heb jij ook gesprongen? Nee, nou. Het vliegtuig ging open. En de eerste die gingen enthousiast meteen eruit. En daar zit jij bij natuurlijk jongen. Nou. En een hele groep werd door de sergeant naar buiten geduwd. Uh, daar zit jij bij jongen. Nou. Ik zat erachter in het vliegtuig heel Goed verscholen. Dus. De, de sergeant kwam naar mij toe. En die hij heeft me bij kop en kont gepakt. En toen ben je gesprongen jongen. Nou. Ik had me vast aan een stang En die sergeant kon daar niet zoveel mee. Dus die maakte een kistje open. En die pakte daar een honkbal uit. En die zei van. Als je nu niet springt. Dan douw ik het dikke end. Van deze knuppel. Zo van achter naar binnen. Oh, dan ben je zeker wel gesprongen, uh, jongen. Nou, het eerste stukje wel. <laughs> Goed, tot zover die ja. jonge luisteren? Nou, zo kan het ah. dan weer, ja. We Kijk, Duran met Simon Le Bon. Ja, jij ja, ja, ja, hebt er wat leuks over. Een oude crimineel. <lacht> ja, hè? nou ja, goed, wat leuks. Ik, ik weet niet of ik het leuk of triest moet vinden, maar uh, de, de kop viel me heel erg op. Een 75-jarige vrouw is opgepakt vanwege ontvoering. Jawel. Um, de politie in Amsterdam heeft gisteren een bejaarde vrouw <lacht> opgepakt vanwege haar betrokkenheid bij een ontvoering in 2011. De 75-jarige vrouw moet daar nog 179 dagen celstraf voor uitzitten. Omdat ze zich niet vrijwillig had gemeld, zochten de agenten haar op in het Watergraafsmeer. Toen ze niet in de woning aanwezig was, zijn de collega's met de lift weer naar beneden gegaan. En de liftdeur gaat open. Tadaa, stond mevrouw met de boodschappentas. <laughs> op haar beurt op de lift te wachten. De vrouw is overgebracht naar het cellencomplex. Maar goed, het is wel heel lief. Ze mocht nog wel even de boodschappen opruimen. Oh. Ja, Niet dat ze daar veel aan heeft. Ik bedoel, ze gaan nog 180 <laughs> dagen de cel in. Maar goed. Ja, ja, en uh, dan krijg je gratis eten. Hè? Uh, uh, geen idee. Ja, ja, ja, ja, ik ben daar nou niet zo in thuis ik. Oh, ik dacht dat je het wist. N uh, nee. <laughs> nee, Hans, het is wel nee. een beetje... We gaan je zo meteen even over doorvragen. <laughs> o o over hoe jij dat weet. Hè? <laughs> <laughs> Hij we nu onder. Hij, hij er terug, hè? En ja. Nou, goed zo. Oh, helemaal leuk. Ja. Ja. Dus, uh, we gaan gewoon deze doen. Oh jee. Dan komt hij weer. <middels> pa, pa. Filmmuziek van de Week. Uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraijenstein. Ik mocht er niet meer doorheen kletsen, anders er ja. niet meer doorheen kletsen. Doe ik niet. Ja, dat deed je wel, nee, stiekemert. Ik ja, ben je gemeen. We niet gaan fluisteren in de microfoon. Dat verstaan mensen ja. toch niet anders. Nee, ik was alleen bewegingen aan het maken. Ja, je was bewegingen ik zag, ik, aan het maken. Ja, want ik zag wat we kregen. Ja. Dan ben je voor een doventolk toch echt gewoon aan de babbel. Precies. Oh, ja. <laughs> en van bewegingen komen kinderen. Ja, dus ja het niet doen. Al, ook alweer. Ja. Ja, daar is Leon ja. ook nog. Nou, dat is allemaal. Ja, nou, kom op, nou, ik ga mijn dingetje weer. doen. Ja. Dat klinkt ook verkeerd. Nou, Oké. Het is helemaal een faal programma aan het worden. Welke nou, muziek had je maar uitgezocht? Ik heb de Cups uitgezocht van Anna Kendrick. Ah, leuk! Ja, die ken je nog wel. Ja. Die kennen wij wel, Die ja. komt uit Pitch Perfect. Ik heb alleen geen plastic beker. Je hebt geen plastic beker? Nee, dan ook ik even meegraagd. Dan gebruik je toch je andere plastic onderdelen? Die heb ik niet. Ga maar door, ga maar door. Ik ga Goeien. hem gewoon draaien. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Er de Jimi Hendrix erin? Deze is er. het. Hé, maar waar komt deze vandaan? te filmen. Ja, film, ja, welke perfect. film? Pitch Perfect. Pitch Perfect, dat zei ik net. Twee ja, maar wat is het voor film? Uh, Normaal geeft jou dat een uitleg wat voor film het Komt is. Komt zo meteen. Oké. En I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow When you stay When I'm gone When I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views, it's got mountain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 een smoeleboek, we moeten een smoeleboek ja, hebben. Ja, hebben. Ja, We moeten een smoeleboek hebben. Maar dat jongen. is er al, hoor. Dat heet Facebook. Nee, maar het is een heel kort liedje. Ik dacht dat hij veel langer was. Ja, nee, Bij maar het is, het is. Dag Leon. Goed weekend. Hoi. Ja, um, uh, ja. ja naar nou ben maar Ik ben even uit, ontzettend vind. afgeleid. Ja. Um, ja. um, een maar je zou nog iets vertellen over. Uh, Pitch Perfect, uh, ja. Pitch Perfect is uh, uh, het verhaal van twee cappella groepen die strijden om. Ja, een beker, winst, ja. nationaal, ja. in Amerika. Paam. Ja. ja, nou ja. daar heb je het fame. hele verhaal wel gehad. Het fame. draait een beetje om de muziek. Nee, het is, het is niet fame. Het is niet nee, fame. dat is echt danswedstrijden. Dit is echt a cappella groepen. Twee groepen uh, van uh, school uit. Die uh, gaan dan strijden. En dat ja. doen ze in nationaal niveau. En uh, ja, best wel leuk opgebouwd. Een soort zus act. Die, de, die deden dat uh, ook. Het is geen nee, a cappella. Nee, en nee. dat is een nonnengroep. Nee. Dit is een basisschool of een uh, middelbare school. Oh, okay. Ga die film maar kijken. Er zit verrassend goede uh, uh, muziek in. Ja? Ja. De Song is een van de, van de zwakkere nummers die erin zit, ja. zelfs. Oh. Maar dus. nou, doet voor, ze auditie dat, mee? Ja. ja. Oh, nou. Ik ga er een keertje kijken. Ja, cool. dat is leuk gaan film. we We horen net uh, al een klein stukje. En af en toe moet hij er eens in Jimi Hendrix. Ja.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 doe mannen mannenmuziek. Ja, dit wel, ja. doe je Ja, deze. Dat maken dode mensen helemaal erg hè. doe dode mannenmuziek. Hij kon wel gitaar spelen, Ja, En in de fik steken. Ook nog. Ook, en kapot slaan. Ja, en met zijn tandjes kon hij ook spelen. Oh, dat zou ik niet meer doen nu. Het is een beetje in zijn Nee, dan zit hij op de snaren van... Dat kan je toch in je handen even als platinum gebruiken? Dat is het verhaal van... Dat je Jantje bij oma zit en dat die vreselijk zit te gapen. Oh. Ja. Oké, okay. Je mag hem niet vertellen. Ik mag hem niet vertellen. Hij, is zeker, hij past ja, ik mag hem niet zeker niet vertellen. in ons programma. Oh, jij kent hem al. Ah, zoek het uit allemaal. Ik mag helemaal niet zien. aan. Hij kent eindelijk zijn plek, Hans. Hoor je dat? Nee, dat mag het nu. Ga je Hans vraagt zich af wat dit dan is. En dat gezicht ook. Ja. ja, Hans, het begint met een M en het eindigt op muziek. Ja, maar weet je, ik dacht, jij gaat meteen, meteen een beetje treurmuziek draaien. you can't always get what you want. Ja, ik had het niet verwacht dat dat er ongeveer zou vader nog een nummer dat gaat ongeveer nog een kwartiertje door Ja, ja, als ik het zie wel, ja. dat is sowieso niet zo. Het me van zand Je had sowieso niet verwacht dat hij zou stoppen, want hij was nog maar net op de helft. Ja, maar dat geeft voor niet uit. Dat maakt hem helemaal niet uit, joh. Nee, hoor. Als je er genoeg van hebt, dan draait hij weg. Ja, Precies. En dat is de kracht van ja, een technicus. Dus moet je kijken, ja. Hans. Zeg nog eens wat. <laughs> ja, als je er zo. Van ja, hebben, ja, weet it ik. It. ik weet dat je zo bent. Ik ga de, de evenementagenda nog eventjes van februari doen. Nou, doe hem heel snel, want we zoveel tijd hebben we niet meer, grote vriend. Oh, maar het is ook heel kort. Okay. De 11e <laughs> Irish Sunday afternoon. Uh, live Irish Volksmuziek. Van Bernard Joyce. Wapen van Zandvoort, aanvang om 4 uur. De 11e, Comedy Night, Amsterdam's Beat Hotel, om 8 uur. Ook de 11e, Kindercarnaval, Theater de Krocht, van 2 tot half 5. Ook de 11e, zo is het druk. Muse me muse he he bleep. Museumpodium, met chapeau. Zandvoort Museum, aanvang om 3 uur. En dat was het. Ik zie u straks aan de andere kant weer terug. Tot zo. Ja, dat geldt voor ons allemaal.